Jampersen met het NOS-journaal. De in Colombia opgepakte Said R kwam bij de politie in beeld bij een van zijn uitstapjes. Hij ging op vaste dagen zijn huis uit en bleef daar maximaal drie uur weg. Hij werd vrijdag opgepakt in een voorstad van Medellin. De politie heeft beelden vrijgegeven van zijn aanhouding. Daarop is te zien hoe een arrestatieteam het appartement van R binnenvalt en hoe hij wordt weggeleid. Said R wordt gezien als rechterhand van Ridouan Taghi, die in december in Dubai werd aangehouden. De Amerikaanse presidentskandidaat Bernie Sanders wil alsnog een hertelling van een deel van de stemmen in Iowa. Vorige week waren daar de eerste democratische voorverkiezingen. Die Sanders nipt verloor van Pete Buttigieg. Sanders zei vorige week nog dat een hertelling van hem niet hoefde, maar hij is nu van gedachten veranderd. Hij rekent niet op een andere uitslag, maar wil de kiezers het gevoel geven dat de definitieve uitkomst betrouwbaar is. De uitslag van de verkiezingen in Iowa liet dagen op zich wachten door problemen met te tellen. Defensie heeft in 2014 intern al afgesproken dat Nederland een schadevergoeding zou betalen aan nabestaanden van Nederlandse aanvallen in Irak. Een jaar later vielen bij een Nederlands bombardement 70 burgerdoden. Volgens het ministerie zijn daar geen vergoedingen uitgekeerd omdat het bombardement dan in de openbaarheid zou komen. En dat was om veiligheidsredenen niet wenselijk. Amerika heeft vier Chinese militairen aangeklaagd... voor het stelen van creditcardgegevens van tientallen miljoen Amerikanen. Volgens justitie braken ze in 2017 in bij het netwerk van Equifax... een bedrijf dat de kredietwaardigheid van klanten controleert. De vier verdachten werkten volgens Amerika... voor een onderzoeksinstituut van het Chinese leger. China levert de vier militairen niet uit en spreekt de beschuldigingen tegen. Het weer bewolkt en stevige buien, met kans op hagel, onweer en natte sneeuw... Ook blijft het flink waaien. Morgen ook winterse buien en een stevige wind. In het westen is wat meer ruimte voor de zon. Het wordt morgen een graad of zes. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. Er staan geen files. Zin in Zandvoort, Zandvoort is zin in ZFM.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 Goed, David Molenburg. Want ik uh, kreeg uh, van je van de week op, uh, op Facebook uh, van je op uh, met donder dat ik iets van de Dolly Dots had uh, gedeeld. En dat allemaal in het uh, muzikale overzicht van 1985. Omdat dat het laatste jaar was dat hier de Formule 1 van uh, de Grand Prix van Nederland uh, heeft uh, plaatsgevonden. Dus uh, met andere woorden, het heeft ook uh, met dit te maken. Tenminste, moet ik iets uh, openzetten? Ja, ja, ja nee, dit is hem. Uh, dat heeft dus met uh, dit te maken. Dat heeft dus te maken met het feit dat wij dus in mei een feestje gaan vieren. En dat feestje dat heet iets met dure dinkitos En dat is ook een reden waarom ik regelmatig dingen van 1985 aan het delen ben op Facebook. Dat nummer wat we net dus hebben gehoord dat is van The Cult. Je kent ze wel van She Sells Sanctuary maar dit komt van het album Love. Uh, wat je net hebt gehoord. Daar staat trouwens ook dat nummer waar ik het net over had. Chiselle's Sanctuary staat er ook op. Uh, nummer heet Rain. En het is, uh, wat ik uh, heb begrepen, een nummer van een album wat staat als een huis. En dat heeft David Bolenburg, onze burgemeester, bij even deze week onder de neus gewreven. Dus bij deze heb ik dat uh, even rechtgezet. En aangezien hij uh, toch iets van een een of andere voice track heeft uh, achtergelaten... Dacht ik, nou, dat is wel heel erg uh, mooi dat hij dat uh, gedaan heeft. Goed, uh, dat uh, zeggende is uh, dat uh, meteen de kop van uh, 6 februari van deze alternatieve FM. En uh, aangeschoven, want hij is de man van dienst die vandaag de live uh, um, muziek voor zijn rekening gaat nemen. KY, en achter KY zit Kai Mats. Ja, hallo. Goedenavond. Goedenavond. Ja, want uh, uh, ik ben verkocht op een gegeven moment met het nummer... en ik ga eventjes zo staan, ja. dan kan ik, uh, <laughs> kan ik je voor een deel ook uh, zien. Uh, heeft te maken met het nummer Seaside. Ja, mijn, uh, mijn nieuwste singeltje inderdaad. Ja, ja. Die uh, spotten die ik op een gegeven moment... ik kreeg uit, uh, nou ja, spotten, dat werd voor het deel werd... ik denk uh, door Vincent Per Queen. Ja, klopt. Ja, ja. ja die, die, die, nou ja, goed, in ieder geval via-via. Uh, en uh, zo kwam ik er eigenlijk aan. En toen was hij net koud, een paar dagen uit, geloof ik. En ik was helemaal verkocht. Ja, ja, ja, ja, ja, ja. ja nou, dankjewel, dat is goed om te horen. Ja, want uh, ik neem aan dat die single, want als hij bij mij wat losmaakt, dan moet hij bij een ander, denk ik, ook nog wel wat losmaken, of niet? Ja, ja, zeker in de donkere dagen waarin ik hem natuurlijk uitbracht, uh, november was dat. Uh, ja, daar werd heel, heel mooi op gereageerd. Mm -hmm. En dan uh, hoor je natuurlijk, krijg je heel veel mooie berichtjes. En mm -hmm. dat, uh, ja, dat deed me ook wel veel eigenlijk, de reacties weer. Ja, ja, dat geloof ik ja, wel, ja. Hoe is dat nummer ontstaan? Want, uh, ja, want het komt niet zomaar uit uh, het blauwse hinein, zoals ze dat uh, nog wel eens uh, willen zeggen. Niet? Nee, nee, ik heb het uh, best wel heel snel geschreven eigenlijk. Dat was in, uh, ik weet niet, in mei of zo. Toen uh, zou ik twee keer optreden bij de Samenloopverhoop in uh, Limburg. Hmm. Dus uh, voor ex-kankerpatiënten uh, of uh, nabestaanden. Um, en ik had gewoon een setje voorbereid. Maar ik kwam in één moment, ik kwam helemaal in dat gevoel. Uh, ik bedoel, iedereen kent wel iemand mm -hmm. ook. Uh, die is overleden eraan of die eraan leidt. Um, en deze, dit nummer kwam eigenlijk zo uh, uit mijn hoofd zetten. En stond binnen een paar dagen. En die heb ik toen ook meteen uitgevoerd. En dat was uh, heel speciaal. Toen wist ik ook van dit uh, moet een nieuwe single worden. Ja, ja, ja. ja. dat wist je al eigenlijk vrij snel uh, dat het uh, zo moest zijn. Ja, het doet dan iets met je. En, ja. en je merkt ook wel dat het natuurlijk gewoon een, een lekker pakkend nummer is. Heb je, ja. je dat ook uh, op een gegeven moment het nummer even laten horen aan mensen uh, die dicht bij je staan en zeggen... Nou, dit is wel heel erg goed. Ja, tuurlijk. Je ja. moet altijd even, uh, even laten checken. Ja, re referentiekader dan, noemen ze precies. dat met een mooi woord. Ja, ja en even kijken van, van wat, wat is de reactie. Nou, dat werd ook wel bevestigd. Ja. Ja, ja. Voor de mensen thuis... Het nummer wordt vandaag gespeeld. Dus uh, live uh, straks met Bono en uh, Sam. Uh, en Bono, die uh, zullen Marcus en ik nog een keer gaan treffen... bij de Robak daar wordt, Want hij maakt ook onderdeel uit van uh, Dus Dat, uh, dat, zeg je, uh, dat is uh, de, de andere kant. Maar Bono is vandaag uh, mee... Waar ken je eigenlijk Bono van? Uh, waar kennen wij? Ja, via Erik van Reino, volgens mij. Dat dacht ja. ik al. Erik is hier ook meerdere malen geweest. Dus uh, twee keer. Ja. ja, dat is dus, ja, wel een goed gezelschap, denk ja. ik. Het is dus een beetje een klein wereld hier, die muziekwereld, heb ik een beetje het idee. Ja, ja? ja. ja. ja dat merk je steeds meer eigenlijk <laughs> ook. Ja, ja, ja, ja, ja. ja um, even nog, uh, nog iets. Want uh, ik, ik krijg ook nog iets uh, van jou, een berichtje. Ja, tot hoe laat uh, gaat het duren? Want uh, er staat nog iets speciaals uh, vanavond. En eigenlijk vannacht op het programma... bij een van de landelijke zenders. Bij 3FM, geloof ik. Ja, ja ik mag uh, 30 seconden van Seaside gaan spelen. Wat is dat? Ja. 30 seconden? Kom op zich. Het is toch even flauwekul, dit? Nou, het is wel met een goed doel. Want ja. als uiteindelijk na die 30 seconden... meer mensen ja dan nee stemmen... dan uh, mag je helemaal worden gespeeld. Plus een interview. Dus het is wel voor het goede doel, zeg maar. Ja, uh, goed. Nou, blij dat je in ieder geval... Want we zijn ook op de livestream te zien op YouTube. Ik zal dat zo nog even wereldkundig maken. Ja, daar hangt het een. Uh, maar straks uh, wordt die naar jou toe gedraaid. Als je, als je straks uh, gaat spelen. Dus, uh, dus wat dat aangaat, uh, denk ik dat het helemaal mooi over gaat komen. Tof. Uh, zijn dat maar 30 seconden voor. Daarvoor moet je naar Hilversum. Ja, joh. Ja. Ja. Ja, ja ik, ik, ik, ik begrijp dat je het uh, voor het goede doel doet. Dat snap ik. Maar uh, kom op nou, mens. Ja, ik kan, hier kom ik met mijn verstand niet bij. Maar goed, uh, hier heb je alle aandacht. Hier heb je alle ruimte. Dus we uh, lekker vijf nummers spelen. Dus uh, je gaat in ieder geval met een goed gevoel, tenminste, dat hopen we dan, hier de deur uit. Komt goed, zeker. <laughs> ja joh, ja. Goed, <laughs> goed uh, even voor de mensen thuis... Let op, Seaside helemaal achteraan. Dus uh, ik, uh, ja, het is dus even goed. Dit noemen we met een mooi woord teasen. Dus uh, lekker even plagen. Uh, dat mooiste nummer, dat is uh, dan ook meteen voor het laatst bewaard. Uh, dankjewel even voor, uh, voor even de uitleg. Kom nog, uh, nog een paar keer even bij je terug. Want ik uh, zie ook uh, even in je bio dat je iets bij P60 doet. Dat is een popzaal en purmeren. Dus daar uh, gaan we het ook nog even over hebben. Ja. Um, goed, uh, dat de, de muziekwereld een beetje klein is, uh, dat blijkt wel. Want uh, dit is een band die uh, ook in die Robbe Akda-woord-cyclus uh, uh, mee heeft gedaan. gedaan. Zijn Runners Up, dus het uh, betekent uh, dat ze nog een kans maken... om in uh, de finale van die Robbe Akda-woord uh, terecht te komen. Op 16 april wordt die gehouden in Patronaat aan Adem. Dames hebben trouwens ook al eens een keer eerder meegedaan... maar toen onder de naam Delusionals. Maar dit is onder Leunaan. See you soon. was dit met uh, Solid. Uh, bracht de tijd op 8 minuten voor half 9. En inmiddels uh, zijn ze, alle drie... Uh, hebben ze plaatsgenomen achter hun instrumenten. Zowel Bonno Kai als uh, Sam zitten klaar voor, de, voor hun uh, ja, voor een stukje muziek. Wat uh, we gaan horen. Vijf nummers zullen ze gaan spelen. Want dat uh, zal uh, een beetje de lijst door worden. En Kai, we beginnen met... This, this lonely, lonely night. Ja, yeah, yes. oké. Okay. Komt in. On this lonely night, the world seems powerful, unforgettable. Then we die Ready. Come my own Yeah. Een, uh, een, uh, ja, dat is een, een stukje publiek uh, wat uh, braaf mee zit te klappen. Is dit, was dit uh, een je, van je voorgaande singles die je uit had uh, gebracht? Nee, deze moet nog uh, ooit. Oh, die staat dus toch op het lijstje. Ja, ja. Uh, wordt het een EP of een album? Eerst een EP, denk ik. Ja. Uh, Oké. Okay. Uh, volgende is Take Control. Waar gaat dat over? Um, over het moment dat je denkt van oh, ik, heb, ik krijg weer een beetje grip op mijn leven. <laughs> mooi, mooi, mooi, mooi. Yes. Take a breath and take control Think of what it means to you Realize it feels right, yeah In the middle of it all Take a breath and take control Think of what it means to you And we start. Helemaal in uit hoor, dat uh, nummer, dus uh, Thanks. ja, we gaan uh, straks uh, natuurlijk nog meer van je horen. Dat uh, doen we zo. Uh, eerst gaan we nog even weer wat uh, anders doen en uh, dit uh, komt. Ik zei net: P60 permanent. Nee, word ik uh, keurig netjes op de vingers uh, getikt. Alweer, nu is het uh, door Kai uh, die uh, zegt: Nee, P60 is niet in permanent, dat is in Amstelveen. En ik ben in de warmheid. P3. Precies. Ja. Want dat is een pofzaal. En dan heb ik weer een mooi bruggetje gemaakt. Want dat is een plek in de buurt van Volendam. En daar is een, een singer-songwriter actief. Die we eigenlijk een beetje onder de naam Alaska wel een beetje, een beetje kennen. Ja. Maar wat heeft de Slimmerik gedaan? Hij heeft onder een pseudoniem heeft hij een album opgenomen. En Kai zit al te knikken, want hij denkt al te weten wie het is. Uh, en uh, ik zei al, Alaska, Alan Furnier. Dat is de man die het betreft. Uh, want dat is... De alter ego van Frank Bond, mensen. Dus uh, ik zeg het er uh, eventjes uh, bij. Um, goed, ik, uh, ik, heb iets, uh, ik heb, ben een van de gelukkigen die uh, zo'n genummerd album uh, in zijn bezit heeft uh, gekregen. Het zijn er maar weinig, er zijn er maar honderd. En Frank altijd een beetje de dwarsdenker geweest. Die zegt, ja jongens, uh, ik kan wel alles op Spotify weet ik allemaal wat, uh, wat zetten. Maar het uh, gaat om uh, de manier uh, waarop uh, de muziek verspreid moet worden is ook straks een nummer in de tweede uur wat we gaan draaien... namelijk de boodschap, de messenger. Die is daar ook op uh, terug te vinden. Dit uh, is uh, een, ook een mooie nummer. Uh, is het zesde nummer van de, van de track. Uh, dat is Confessions of a Justified Singer. En dat is een heel persoonlijk verhaal over hemzelf. En uh, hij gaat daar eigenlijk opnieuw de strijd aan... met de muziekcultuur. Nou, ik zou bijna zeggen... Op dat hele album staat geen enkel zwak nummer. Het is gewoon een vijfsterrenalbum. Uh, zo durf ik dat om te schrijven. En bovendien, Frank is een van de weinige poëten in dit land. Dus dat uh, heeft daar ook mee te maken. En dat is ook de reden waarom we hem hier draaien. Alan Vernier is dit met Confessions of a Justified Singer. I sure do know way, Lord. I sure do know way, Lord. I sure do know way, Lord. A change of name, the bloodstained game They justified singers, confessions on tape. A change of name, the fires I lit. The words I stole to make the rhythms fit. Change of name, and I am Prospero. To win this game, you have to sell your soul. Name it I am. Nights I drown in my anesthetics Still sit and wonder where I will be If I didn't blunder my sanity Right down to ashes that fly away And turn my visions to black and gray. At pit bottom is where I lay And I look up to heaven's gate Nou, we nog toch stevig uh, bezig zijn. De Harded Wordie hier met uh, Heroes. Dat uh, is ook een vrij recent nummer. Bent, komt uit uh, Rotterdam. Daarvoor Laura Kits met uh, Chevy. Of eigenlijk 81 Chevy. Want dat is uh, de, uh, zoals die single voluit heet. 29 maart uh, zal zij uh, haar nieuwe werk uh, gaan uh, presenteren in uh, de Synodol in Amsterdam. Dat is een leuke zaal, want daar hebben meer uh, muzikanten hun uh, werk uh, laten horen. En... Uh, ik zei al, als we toch uh, lekker bezig zijn met een beetje rock'n'roll... gaan we ook nog een beetje in het uh, verleden van de Rob Akda-woord uh, duiken. En uh, dat doen we met Gangster en No Disguise. Het geschiedenisboekje van 30 jaar ZFM wordt draaien wij alweer 10 jaar mee met de Rob wordt Want dat was seizoen 2009-2010, Marcus van Dam. Ja, en gisteren je, heb jij ook een gedenkwaardige leeftijd bereikt. Ja, hij zit er aan te kijken zo. Uh, hij, heeft, uh, hij heeft dezelfde leeftijd als uh, dat uh, de omroep bestaat. Dus uh, 30 jaar. Uh, dat is dan ook meteen uh, het geheim wat verklapt is uh, bij ZFM Zandvoort. Goed. En uh, 10 jaar dus uh, Rob Hackner wordt 2009-2010. Deze band mee. Gangster was dat met uh, No Kays. Ik zie iemand staan. En het is alleen Kai zelf. Ja, klopt. Uh, gaat dit uh, nummer uh, alleen met een... Nou, niet een akoestische gedaan want je hebt een elektrische bij je. Ja. Dat, uh, dat is het nummer over? Is dat ja. heel klein? Het is ah, klein en nieuw en zo nieuw dat we hem nog niet echt met de band hebben uit kunnen werken. Dus daarom alleen, ja. Ik ben heel nieuwsgierig. Waar gaat het over? Uh, over, over een heartbreak. Ja, heel dramatisch. Uh, nou, dat kan er nog allemaal <laughs> net bij op deze avond. Laat maar horen. Yes, komt ie. Remember what it was? We were we were ahead of time Do you still remember? Or are you used to love me? Would you say it's over? Is some behind the clouds? A ship going over Or oh, it's all just over? Do you feel like it's the same Like nothing ever before With your head above the clouds And your feet between the door Do you feel like it's the same Like nothing ever before With your head above the clouds And your feet between the door Seems, a heartbreak forever Why did this happen to me? Why do you care for crying? And now I'm left empty-handed Do you feel like it's the same? Like nothing ever before With your head above the clock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 Niet alleen dat, maar ik zie ook meteen het beeld erbij. Voet tussen de deur. En liever niet dat we de boel maar opbreken eigenlijk. Zo ongeveer kwam het een beetje over. Dat was eigenlijk de mooie metafoor die je daarin gebruikte, Kai. Dus dit mag ook wel kans maken op de EP die je nog uit wil gaan brengen. De tip die ik je maar meegeef. Mooi getal nummer in ieder geval. Straks uh, nog uh, twee nummers in het uh, volgende uur. Nu uh, tijd voor een uh, recent stukje werk van Alaska Pollock. En dat heet Awake. Jaar jaren heeft Jelte van Alaska Pollock... zijn EP gepresenteerd bij de OT301 in Amsterdam. Dat is een, een of andere schaftkeet aan de overtoom in Amsterdam. Een soort, uh, ja, daar wil je niet... is een beetje een, een, beetje een vette bende, heb ik me laten vertellen. Dus ik krijg instemmend geknik aan de andere kant. Ja. Ze kennen die muziekholen, die, die muzikanten, wat dat er gaat. En uh, nou ja, daar heeft hij zijn EP gepresenteerd. En... Jelte werkt samen met een van de maestro's uit de Nederlandse muziek... Lucas Hamming. Ja. ja, die is uh, maestro, uh, geloof ik, uh, nog ergens uh, geworden het afgelopen jaar. Uh, dat zijn dan muzikanten of theatermensen, uh, acteurs, uh, presentatoren... die dan met een dirigentstokje dan in het uh, concertgebouw van Haarlem... Uh, mogen proberen of ze een, ja, een orkest kunnen dirigeren. Dus dat uh, doen ze dan daar... Tot aan het van 9 uur heb ik er nog eentje. En dat is er een kandidaat die misschien ooit nog eens een keer ergens bij een festival voor de Dutch Grand Prix misschien kunnen strikken. Veline met Alleen. Straks na 9 uur zijn we weer terug.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 dacht, het kan maar niks te hard, alles hapert, alles zwart.